Veiligheidsadviseur Sullivan zegt dat daarover overleg is geweest met Israël. Het Witte Huis wil niet dat onschuldige mensen en patiënten die medische zorg ontvangen... ...in kruisvuur terechtkomen, zei Sullivan. Zes Nederlanders hebben vandaag de Gazastrook kunnen verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat ze via de grens van Rafa aangekomen zijn in Egypte. Daar worden ze in Cairo opgevangen door de Nederlandse ambassade... ...en voorbereid op de reis terug naar Nederland. Het is de tweede keer dat een groep Nederlanders de Gazastrook kon verlaten. In totaal heeft het ministerie nu nog contact met 18 Nederlanders die nog in Gaza zijn. Buitenlandse Zaken hoopt dat ook zij zo snel mogelijk uit Gaza kunnen vertrekken. In Amsterdam hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een grote klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. Er waren zo'n 85.000 mensen op de been, zegt de organisatie. Het waren er meer dan twee jaar geleden, toen waren het er namelijk 40.000. Ze eiste van de politiek oplossingen voor allerlei problemen, zoals klimaat, wonen en armoede. Op het Museumplein luisterden ze naar onder andere de Zweedse activiste Greta Thunberg. Haar toespraak werd wel kort onderbroken door een bezoeker. Die was boos omdat Thunberg het woord gaf aan een pro-Palestina-spreker. Het weer. In het noorden en meer op steeds meer plaatsen mist. Verder is het droog bij 1 tot 6 graden. Morgen veel regen en wind. Het wordt dan ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 welkom terug bij Peaceful Radio Show 1567 hier op ZFM. Tri Terry Lee Nichols, ja, die heeft een, uh, maakt ook hele albums, maar uh, vandaag even een singeltje van hem. Uh, Finding Andy, ja, hij zoekt uh, Annie, Annie zoekt, uh, maar goed, uh, dus dan maar gelijk een singeltje eraan uh, gewacht. A side, uh, seaside a View van Suzanne Herman. Dat is een compleet album. En daarna komt Balamoek. Dat is een uh, Oost-Europees gezelschap. En die hebben het album Tarka Barka gemaakt. Ja, ik heb er roepkoefend. Tarka Barka. En dan uh, tot 12 gaan we draaien gloednieuwe muziek. Al maken we... Voor het laatste uh, drijven we Sharing Dreams van Steve Orchard, een van mijn Facebook vrienden. Wat de oudere muziek van Adams en Lush, uh, Stephen Rodos, Dat is een verzamelalbum van, van het uh, Engelse label GAP. En dat was uh, Moments for the Heart. Ja, dat zijn natuurlijk mooie titels. Hè? We sluiten af met Fox Fire en het album Fontis. Peacefulradio.info, daar vind je alles terug. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 michelle koreshi and you're listening to my new album seventh wave on peaceful radio Whoa. Mm -hmm.